Vijf uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van het Hek en Tim Overdien. De komende uur op deze 14 juillet kijken we terug op de dertiende etappe, de etappe van vandaag. En we maken ons klaar voor de klachtenbox. Het was weer behoorlijk raak. In gesprek met Van het Hek. Dit half uur. Dan is het zeker hoog tijd om eerst eens even naar het NOS-nieuws te gaan luisteren met Ewout Jong. De Duitse Belastingdienst heeft vertrouwelijke gegevens in handen gekregen van cliënten van een Zwitserse bank. De Belastingdienst kan ermee achterhalen of de rekeninghouders hebben verzwegen dat ze geld in Zwitserland hebben en zich dus schuldig maken aan belastingontduiking. Volgens Duitse media heeft de Belastingdienst een cd gekocht... met gegevens van ongeveer duizend spaarders. Er zou 3,5 miljoen euro zijn betaald aan de anonieme verkoper van de cd. Noord-Rijn-Westfalen, waar de rekeninghouders wonen... heeft al eerder gegevens van cliënten met een Zwitserse rekening verkregen. Dat leidde ertoe dat honderden belastingontduikers... een flinke naheffing en een boete kregen.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 Door de storing klopte bij sommige klanten de saldo-informatie... met internetbankieren en mobielbankieren niet. Tijdens het herstellen van die storing ging er iets mis... waardoor bij een aantal klanten foute bedragen zijn afgeschreven... of transacties dubbel zijn afgeboekt. ABN AMRO is hard bezig om dat te herstellen, zegt een woordvoerder. Op dit moment is het zo dat voor het overgrote deel van de klanten... Uh, het saldo weer correct wordt weergegeven. Maar bij een uh, beperkt deel van onze klanten... en dan gaat het met name om de klanten die dus in het buitenland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 Zaken doen met Birma was tientallen jaren lang verboden... vanwege de strenge sancties tegen het militaire bewind. Sinds iets meer dan een jaar heeft Birma een burgerregering... en krijgt de bevolking meer rechten en vrijheden. Afgelopen woensdag verlichte president Obama de sancties. Aziatische bedrijven investeren al volop in Birma... en veel Amerikaanse bedrijven staan ook te trappelen. De dertiende etappe in de Tour de France is gewonnen door André Greipel. De Duitser was de snelste in een massasprint. Hij eindigde voor de Sloaakse groene truidrager Sagan en de Noord-Borzon-Hagen. Het is de derde ritzegen van Greipel in deze Tour de France. Lange tijd was er een groepje vooruit, maar de renners werden op 23 kilometer voor de meet ingehaald door het peloton. Het algemeen klassement blijft grotendeels ongewijzigd.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 Mannen die de lat hoog leggen, gaan naar mens-en-relatie.nl Ben Howard, zijn debuutalbum Every Kingdom Met The Wolves en Keep Your Head Up Every Kingdom van Ben Howard Weer een relatie? Mensenrelatie.nl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 Deze zaterdagmiddag, het is zes over vijf. We proberen ook contact te krijgen met Sander van Horen in Syrië. Eerst keren we eens even terug naar Kapdakte. We gaan naar de finish, Gio Lippens. Want uh, het is een vlakke etappe, maar we kwamen er maar met een klein groepje. En uh, we hebben ook hele grote verschillen nog, hè? Ja, we hebben echt grote verschillen, want ik kreeg zojuist een groepje over de streep met uh, Steven Kruiswijk onder andere, Kenny van Hummel. Zo vaak zitten die twee niet bij elkaar. Want zo'n verschillende type renners. De bolletjes trui van Kess zat erbij. We weten waarom, want die is gevallen in de straten van Zet. Pieter Weening zag ik, Sebastian Langeveld. Dus een hele grote groep. Op 12 minuten en 45 seconden van de winnaar van André Greipel. Wat een ja, toch weer oppermachtige sprint was het. En het is inderdaad zijn derde overwinning alweer in deze Tour. In Rouen won die En hij won een dag later uh, gewoon keurig in Saint-Quentin. Hij is dus uh, van de massa sprinters. In ieder geval de beste sprinter van allemaal. Maar ja, Sagan doet het net eventjes op uh, andere gebieden. Dus die slaat uh, wat dat betreft wat meer toe voor de groene trui. In ieder geval mooi dat duel tussen die twee mannen. Greipel voor. Sagan, of uh, Grijpel voor Sagan. ...voor Boas van Haak en daarachter Sebastiano... ...Daryl Impie, Julian Simon. Het zijn allemaal namen die je normaal eigenlijk niet hoort in een massasprint... ...maar dat komt omdat het een ontregelde sprint was. Nu weer een grote groep over de streep. Even kijken hoor, wie we hier allemaal nog zien komen. Daar zie ik Johnny Hogeland in elk geval over de finish komen. Ter ook een van de Nederlanders die dan in die allerlaatste groep... ...op 14 minuten en 25 seconden is binnengekomen. Uh, nog even kijken of er nog Nederlanders ontwaren. Ten Dam, Tankink en de die zaten in het groepje met Mark Cavendish. Die hadden ook een uh, ruime achterstand in ieder geval op uh, de winnaar van de etappe. 8 minuten en 36 seconden. Daarachter in zijn eentje Roy Curvers op 11 minuten en 15 seconden. En dan dus dat groepje met Kruiswijk, Van Hummel, Wening en Langeveld. Het klassement, daar verandert niets. Tenminste voor zover we nu kunnen zien. Wiggins staat nog steeds in het geel. 2 minuten en 5. Christopher Froome. Dan Vincenzo Nibali. Cadel Evans, Van den Broek, Zubeldia, Van Garderen, Bruikovic, Roland en uh, Pino. Dat zijn de eerste de 10 in het algemeen klassement. Uh, weinig Nederlanders dus in het front vandaag. Luis Leon Sanchez, de beste man van Rabobank. Mathieu Sprik, de beste man van Argos Shimano. Uh, dat betekent dat we eens even gaan praten met de bondscoach... geloof ik, van de Nederlanders. Die straks in Londen het een en ander moet gaan doen. Leo van Vliet. De bondscoach is in de ronde van Frankrijk. Wat kom je hier doen, Leo? Ja, ik ben een wielerliefhebber, dus ik kom sowieso kijken. Ik kom altijd kijken, ook toen ik geen bondscoach was. En, uh... Ja, ik snap een beetje wat je bedoelt. Haar Langeveld, die, uh, ik heb nog spullen voor hem bij me. En uh, ja, die ga ik straks even opzoeken. En verder kom je misschien ook wel een beetje de schade opnemen? Nee, want de, de mannen met de schade, die zijn al thuis. Dus, uh, nou ja, ik kom gewoon kijken. En uh, we hebben ook nog een WK dit jaar. Dus uh, ik ga gewoon even wat mensen spreken hier. Ik bedoel eigenlijk in algemeen is in de schade, in het Nederlandse wielrennen. Het leek allemaal zo mooi te gaan worden dit jaar. De generatie stond op doorbreken. En nu zijn ze eigenlijk zo'n beetje allemaal letterlijk doorgebroken. Ja, maar ik heb ook altijd een beetje geroepen van... Joh, we hebben A-renners, maar A -triple E dat is iets moeilijker natuurlijk. En ja, het zat natuurlijk ook allemaal tegen nu. En uh, ja, verder kan ik er ook weinig aan doen. Uh, ik, ik ben voor de Olympische Spelen en uh, ja, daar hebben we ook een beetje pech met een paar jongens. En uh, ik hoop dat uh, die weer herstellen, dat we gewoon daar uh, volder in kunnen gaan. Dus eigenlijk is het maar goed dat Nicky Terpstra hier niet is. Nou ja, die ging naar Polen en die viel dan ook al uh, na 150 kilometer, dus dat is ook jammer. Nou ja. Weet je hoe erg het nu is met Nicky, zijn toestand? Nou, als het goed is ging hij vandaag weer trainen, dus ik ga hem straks eventjes bellen. Ik ben vandaag onderweg geweest, dus ik heb nog niet veel tijd gehad. En uh, nou ja als, ja, als hij vandaag weer kan gaan trainen, en, en we hebben een alternatief programma nog. Eventueel volgende week in Limburg uh, trainen en dan daarna nog de ronde van Wallonië, als die, als die kniewond in orde is. Ja, dan zal hij wel op tijd nog klaar zijn. Maar dat, dat is wel belangrijk, dat hij nu weer gaat fietsen natuurlijk. Precies. En heb je dan een strijdplan voor Polen... of moet dat nog gesmeed worden? Ja, met alles wat ik hier zie en wat er gebeurt onderweg... zullen we maar even geen strijdplan. Hè? Dan even afwachten. Telde Leo van Vliet, onze bondscoach. Gaan we naar het front van de burgeropstand in Syrië. Uh, waarnemers van de Verenigde Naties zijn aangekomen in het dorpje Tremzee... waar volgens activisten afgelopen donderdag... meer dan 200 burgers zijn gedood door het regeringsleger. Het bloedbad leidde internationaal tot grote verontwaardiging. Onze correspondent in het Midden-Oosten, Sander van Hoorn... is met de VN-waarnemers meegereisd naar Tremzee. En daar ben je nu, Sander. Als je om je heen kijkt, wat zie je dan? Ik zie een dorp wat voor het grootste deel nog overeind staat, waar uh, wel een flinke aantal huizen uh, gebombardeerd is. Met uh, grote gaten in de muur, artillerie. Soms zie je nog uh, dat het nasmult binnen. Wat ik niet heb gezien is lichamen. Uh, daar heb ik wel weer een paar graven van gezien, maar niet bijvoorbeeld een massagraf.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 Het, uh, waar ze het allemaal over al eens zijn, is dat ze van veel kanten beschoten zijn door het uh, Syrische leger. En dat dat inderdaad met zwaar geschud uh, gebeurd is. Sander, wij... jij valt weg helaas vanuit Tremse. Of er nog Sander van Horen? Nee. De verbinding valt weg. We proberen opnieuw contact te leggen. Nee hoor, de verbinding je bent er er weer. Weer, kom van ja, Uit de met ja, die muziek. Ja. Ja. Nee, die verbinding die is heel wisselend. Wat hoorde je nog van mij?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 De regeringsgezinde Dat is wel interessant wat je daar waarneemt, vooral de dingen die je dan niet ziet. Op welke manier kunnen de VN-waarnemers dan een duidelijke indruk krijgen van wat zich de afgelopen donderdag in dit Soenitische dorp heeft afgespeeld?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 En dat gaan we wellicht zien de komende dagen. Jij blijft daar gewoon praten met mensen. En kijken naar sporen van dat bloedbad van afgelopen donderdag. Vanuit Syrische dorp Tremsee. Sander van Hoorn, dankjewel. Nou, If you can give me love, Susie Quartel. Gaan nou, we eens even naar de finish, uh, Gio Lippens? Want we hebben van alles over de streep zien komen. Was er nog ergens een klasse-mensrenner die denkt: uh, dit was toch een vervelende dag voor mij? Ja, er waren er een paar. Uh, dan moet je niet denken aan de top 10 van het klassement. Maar wel de top 20. Bijvoorbeeld Alejandro Valverde. Ja, er werd voor de toer gezegd dat hij misschien wel hoge ogen kon gooien. Maar uh, hij zakt steeds meer door het ijs. En hij kwam op 14 minuten en uh, 4 seconden binnen in die groep. Dus met Kruiswijk van Hummel, de bolletjes trui, Wening, Langeveld. Samen trouwens met Levi Leipheimer. Die stond 30ste. En uh, Kobo, de winnaar van de Vuelta vorig jaar. Die op de 33ste plaats staat. Dat betekent dus wel dat een aantal mannen toch wat uh, problemen hebben heeft opgelopen. En zo kregen we iedereen zo'n beetje over de finish. Inmiddels is ook iedereen binnen. Er werd de belangrijkste aanval hier op de finish zojuist afgeslagen door een cordon politieagenten. Want er kwam ineens een heel pelotonnetje mannen met gele zwemslip aanrennen over de weg. Ik denk een man of 10, 12 zo'n beetje, die dachten van we breken even door en dan komen we in beeld. Want de huldigingen die waren nog in volle gang. Maar ze werden nog net op tijd tegengehouden hier door dat hele leger met politieagenten. Met platte pet moet ik zeggen. Het zag er allemaal niet zo dreigend uit hoor. Maar ze waren wel snel in actie gekomen. Um, de Nederlanders die zijn dus ook allemaal binnen. Ik kijk naar de beste Nederlander in het algemeen klassement. Daar zie ik Laurens ten Dam staan. Dat zijn we wel gewend. 27 e plek in het algemeen klassement op 40 minuten en 17 seconden van de leider van Bradley Wiggins. Maar ja, de man van de dag, een Nederlander in ieder geval. Wat ons betreft was toch Roy Curvers. Want hij zat in die kopgroep die het zo lang probeerde. Roy Curvers eindelijk in de aanval omdat hij verlost dus aanhalingstekens is van zijn sprinters van uh, de Kittel natuurlijk En natuurlijk ook uh, Tom Veles achter mij Wordt inmiddels de tribune afgebroken Vandaar dat ik even afgeleid was Maar goed, Roy Curvers dus in gesprek met Joris van den Berg Je benen werden steeds beter deze Tour Dat zag ik aan je uitslagen en aan je manier van rijden En eindelijk zit je eens in een ontsnapping Maar dan doemt dat muurtje Van derde categorie op Hoe was het daar Roy? Ja. Dat, was nog niet het, uh, dat was nog niet het ergste Ik denk als wij daar uh, met een uh, goede voorsprong aan beginnen Dan is het geen probleem maar ja, als het uh, op holgeslagen peloton je uh, daar op de nek vliegt, dan, uh, ah, dan heb je geen kans. Maar hadden jullie wel een kans vandaag, denk je? Um, ja, ik denk het wel. Maar uh, ja, er zitten altijd wel van die mannen bij die, uh, die het niet snappen en die heel die kopgroep naar de klote rijden. En dat of, vindt... wie bedoel je daarmee? <laughs> ja, dat zijn altijd dezelfde. De, de Angola en, uh, en uh, Pinot vandaag. Ja, maar jij gaat met vrij Frans op pad op uh, de nationale feestdag, Roy. Ja, je moet wat, hè? Nou ja, die mannen die zijn dan zo fanatiek en uh, in het begin en zomaar ieder klimmetje volle bak oprijden. Ja, dan rijden ze uh, op een gegeven moment, dus die samenwerking, dan, uh, dan zoek. En uh, ja, goed. Je weet dat het, dat het in de finale lastig wordt. Als het dan langs de kust uh, op de kant gaat in het peloton, dan, uh, dan is vijf minuten voorsprong is niks. Dus uh, ja, dan had je, had je uiteindelijk geen kans. De enige kans die we hadden gehad was als we, als we, als we een kwartiertje gekregen hadden. Dan, uh, en het peloton rustig aandee en zich niet druk maakte om die, om die waaiers hier... Hoe gaat het verder met je Tour de Buurt in je tiende profjaar? Um, ja, het gaat, uh, tot nu toe gaat het goed. Um, heel goed mijn werk in het doen in de eerste week voor, uh, voor de sprinter. Voor, ...voor Tom Velers daarmee uh, een aantal hele mooie uitslagen uh, kunnen pakken. Eén keer. En dan ja, hopen we... En dan uh, ja, is jammer genoeg dat ze, ja, Kittel en Velers allebei kwijt zijn. Dus moeten we nou een beetje van koers veranderen. Maar ja, ik bewijs vandaag denk ik dat we met de ploeg uh, dit ook kunnen. En, uh, ja, we gaan zeker nog dagen volgen dat we, dat we weer voor die kans gaan. Succes in de laatste week. Dank je wel. Roy Curvers was dat hij uiteindelijk in de kopgroep zat die het zo lang probeerde. Dat is een beetje een samenvatting van wat we de Nederlanders kunnen toeschrijven de afgelopen tijd. Niet vergeten dat je toch op elf minuten uh, binnenkwam. Maar, en zeker niet denigreren bedoeld Bert Voskamp. Maar is dit dan toch wel een lichtpuntje qua Nederlandse deelname vandaag? Nou ja, we zijn altijd blij natuurlijk als we iemand in de kopgroep hebben en uh, niet geschoten dat is altijd mis. Kijk, je kunt natuurlijk van tevoren zeggen, nou het zal wel een massasprint worden dus we hoeven niet mee te springen. Nou, vandaag was ik, ik gokte zelf wel op dat het een massasprint werd en nou ja goed, daar had ik dan wel gelijk in. Maar het zijn wel dagen dat je mee moet zitten. En zo zijn er nog maar een paar dagen. Dus uh, ik, ik kijk, morgen is het natuurlijk ook lastig. Heb je twee zware klimmen op het eind. Ja, en als je dan meespringt en uh, je bent geen klimmer word je er ook af, uh, afgereden. Dus, en dan de dag uh, daarna volgens mij is nog wel een ritje dat je echt mee kunt zitten. Dus ik zou de Nederlanders adviseren morgen een relatief rustdag en overmorgen zeker mee zijn. Maar eh, kunnen wij niet ook gewoon constateren hoe vervelend ook dat eh, alle goede bedoelingen ten spijt, we inhoudelijk eh, ook met wat er nu nog is, fors tekort komen. We horen hier elke dag mensen die zeggen, morgen heb ik in mijn agenda aangekruist. We horen gisteren Kenny van Hummel daarover. We horen Johnny Hogeland zien we schrijven en horen we wat hij allemaal heeft aangekruist. Maar we moeten toch bitter constateren dat we op 11, 15, 18 en 20 minuten binnenkomen en dat, dat gewoon de, de, de lijven het niet aankunnen ja, de, de, de, de tijden die ze verliezen vandaag, dat, dat vind ik nog niet zo heel belangrijk. Of eigenlijk helemaal niet belangrijk. Wat wel een belangrijke eh, constatering is, dat, eh, dat als renners meezitten... en zo'n tendam, is eigenlijk gewoon hartstikke goed. Die heeft gewoon echt goede benen, die rijdt echt eh, op, op zijn kunnen. Alleen ja, zou ik toch wel van tactiek veranderen. Ja, en en dan, dan kan je zomaar in de finale meezitten. Maar dat betekent dat je wel keuzes moet gaan maken. Kijk, er wordt aangeklampt voor een dertigste plek in het klassement... of uh, wat hoorde ik net, ja, dat vind ik onbelangrijk. Ik vind het belangrijk om te proberen voor... voor Etappezege zegen te gaan. Ja, en dat, dat zou best eens kunnen. Maar goed, niet allemaal, want de meesten zijn niet goed. Gaan we eens even naar de, de man die wel goed was en zijn derde etappe won vandaag. André Grijpel, dus wint zijn derde tour etappe. Sagan won er ook al drie, maar André Grijpel is de man van vandaag en hij vertelt hoe hij de finale beleefde. Het uh, was pretty close. I knew I had, I had Zagan in the wheel, but I had to poke en. I'm really happy with this team. Uh, even Vandenberg uh, was pulling. So uh, this was an awesome teamwork. A fantastic bit of teamwork. H how worried were you when Wiggins in the yellow jersey went to the front for Edwald Bossenhagen? That looked like a strong move. Yeah, I chose the wheel uh, of Edwald. He's a really strong guy. And uh, yeah, I know when I'm on his wheel. Ik kan de mogelijkheid hebben om te winnen. Ik wil Een heel sterk Tour de France voor jou. What are your targets van nu? Ja, ik kom naar Parijs. Het doel, uiteindelijk zegt Krijpel, Parijs halen. Nou, met drie etappes toppers uh, gaat dat natuurlijk als een uh, wind in de rug. Hij zegt dat het was een spannende finale met Sagan in het wiel. Maar ja, door uitstekend teamwork heb ik het toch kunnen afmaken... Keuze voor het wiel van Hagen in de aanloop naar de sprint bleek de juiste. Een, uh, een sprint uh, helemaal uit het boekje, Bart Voskamp? Nou niet helemaal, want uh, er wordt wel een beetje luchtig over gedaan. Maar uh, Lotto heeft enorm hard gereden met de wind op de kant. Dat ze in de finale natuurlijk wel de, de controle kwijt waren. En uh, hij mag natuurlijk wel van geluk spreken. En hij mag denk ik ook wel een glaasje champagne geven aan Wiggins. Dat hij dat laatste stukje dichtrijdt. Want voor hetzelfde geld hadden ze uh, Skyray op kop, maar niet om de etappe te winnen. Dat hebben ze pas op het laatste moment besloten. Van oké, okay, Haken zit erbij. Uh, de, Wiggins dacht dat laatste stukje ga ik dichtrijden. Gebeurt dat niet? Ja, dan is de, de kans groot dat uh, bijvoorbeeld Sanchez wint. Gio Lippens, jij luistert ook mee. Kunnen we uh, stellen, we hebben een paar hele goede sprinters in deze Tour. Uh, dat Grijpel toch wel de koning van de sprint is hiermee? Of gaat in Parijs uh, werkelijke koning nog opstaan op de Champs-Élysées? Nou, dat de zou Zee. ook zomaar kunnen. Nee, maar ik vind het wel heel erg knap wat Grijpel doet. Hè. Vorig jaar één etappe gewonnen in de Tour. Daarvoor was het vooral de winnaar van, uh, ja, van sprintjes... Uh... In koersen die iets minder belangrijk waren. We kennen het allemaal nog wel. Hij zuchtte een beetje onder het juk van Mark Cavendish. Ontworstelde zich daaraan. En uh, nu is het toch gewoon de grote man in deze Tour. En dat vind ik heel knap. En hij is het hele seizoen is hij al scherp. Hij was al goed in de Tour Down Under waar hij meerdere etappes won. En uh, hij is gewoon het hele seizoen goed gebleven. En als je het dan op het allerhoogste platform uiteindelijk waarmaakt, Drie etappes. Ja, dan ben je echt heel knap bezig. Nou was dit een rit die aantoonde hoe zwaar velen het in het peloton al hebben. Uh, morgen gaan we alweer uh, ja, verder klimmen, zou je bijna kunnen zeggen. Twee grote kols van de eerste categorie, nog wel een stuk naar de finish daarna. Uh, verwacht jij morgen aanvallen op die trui? Want het is, ja, zoveel kansen komen er niet meer. Hè? Ja, maar ik durf bijna geen verwachtingen meer uit te spreken. Ik durf eigenlijk alleen maar de hoop uit te spreken dat het uh, gebeurt. Het zou kunnen gebeuren. Natuurlijk is het nog ver vanaf uh, de laatste Kool, die muur de Piguet, nieuw in de Tour de France. Niemand weet eigenlijk wat hem echt te wachten staat. Tuurlijk, ze hebben hem allemaal verkend. Maar het gaat erom hoe rijden tegenop als er echt koers gereden wordt. En dan is het nog wel een kilometer of veertig na de streep in de dalende lijn. Dus ja, dat is toch eigenlijk wel iets waarmee de klassementsrenners weten van... ja, daar kun je het verschil niet maken. Maar ik hoop dan altijd maar op mensen als Nibali. Op uh, andere goede dalers die daar nog bij zitten. Wie weet, misschien wel Evans die dan mee kan sluipen. Die dan proberen die gele trui in elk geval in verlegenheid te brengen. En daarvoor hebben we ook nog een klim. De Port de Lair. Ook al 11,4 kilometer klimmen. Ik bedoel, de klimmetjes zijn wel aardig. En ze zitten gelukkig in tegenstelling tot gisteren. Niet in het begin van de etappe. Maar wel zo'n beetje tegen het einde van de etappe. Daar gaan we echt de bergen in. En dan, uh, ja, ik hoop in ieder geval dat die aanval gaat komen. Nu waaien we weg trouwens. Uh, Bart Voskamp, uh, Gio hoopt uh, dat er wat komt. Uh, mogen we iets verwachten? Want er zijn eigenlijk nog drie kansen, als je reëel kijkt. Voor Als je weet dat je in de tijdrit ook nog uh, tijd gaat verliezen... op die mannen van Sky. Als je nog wat weet... Het gaat toch dringen, ook al is het pas zaterdag. Ja, het gaat wel dringen. Maar om morgen hoef je zeker geen, uh, geen, geen pogingen van, van, van de top te verwachten. Dat is gewoon kansloos. Met 40 kilometer vanaf de top... Ja, uh, mag je misschien een keer een half minuut of een minuut pakken... maar dan 40 kilometer, dan, dan kan Sky zo georganiseerd terugrijden. Dat, uh, ik voorzie daar geen problemen in uh, morgen. Het zal eerder de, de kans voor de tweede garnituur klimmers zijn. Hè, dus, uh, nou ja, sorry dat ik de naam weer noem... maar de dam zou bijvoorbeeld op zo'n dag als morgen wel iets, iets kunnen. Ik weet niet hoe hij de dag vandaag is doorgekomen... of hij zijn benen een beetje heeft kunnen sparen. Ja, dat soort renners moet je aan denken. Die zullen morgen gaan, uh, wat gaan proberen. En die hebben ook een kans om weg te blijven. Want een sprint wordt het zeker niet met... Uh, met de topsprinters. Of ze moeten echt stilvallen na die tijd. Dus jij gokt op de avontuiers. Nou, Je hebt het tot nu toe vrij vaak uh, goed yep. gehad. Avonturiers, zeg jij. Ja, daar, uh, dat uh, denk ik wel. Nou, dan nemen wij dat van jou aan. En danken wij jou voor je aanwezigheid vandaag. En gaan je morgen. Gio, dank uiteraard daar aan de finish in Kapdak. De wij niet echt weg. Maar we houden het vast hier. Ga nog van de zon genieten, want daarna ga je weer de Pyreneeën in. Dank je wel. Een atletiebericht, bijna van half zes. Joran, Martina heeft bij de Diamond League wedstrijden in Londen laten zien... dat hij in vorm is voor de Olympische Spelen. De Nederlander bleef op de 200 meter 100ste boven zijn persoonlijk record. Met 19,95 eindigde Martina als tweede achter de Fransman Christophe Lemaitre. Straks meer als Leon Haan in de studio aanschuift. Maar eerst gaan we bijna half zes naar het weer. En eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ewout Jong. General Electric heeft als eerste Amerikaanse bedrijf een contract afgesloten in Burma. Het bedrijf gaat geavanceerde medische apparatuur leveren aan twee ziekenhuizen in Rangoon, de grootste stad in Burma. De deal is vooral van grote symbolische betekenis. Zaken doen met Burma was jaren verboden vanwege de strenge sancties tegen het militaire bewind. Bij een metaalbedrijf in Sneek zijn twee werknemers zwaar gewond geraakt. De twee mannen waren aan het werk in een loods waar metaal wordt bewerkt. Ze stonden in een grondol toen er een kabel brak... en vielen van vijf meter hoogte op een betonplaat. De twee zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht... en zoals gebruikelijk bij bedrijfsongevallen... heeft de arbeidsinspectie een onderzoek ingesteld.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 Maar in en rondom Amsterdam zag het weerbod er vandaag totaal anders uit. Vanochtend vroeg uh, wolkbreuken met overstromingen en veel overlast. Op dit moment zijn de buien daar weg. Die trekken daar vooral ten zuiden van langs. Maar ze gaan nog steeds langzaam. Dus lokaal kunnen Doneneerse Geveelwees nog, nog steeds flink oplopen. Nou, kortom, het weerbeeld in Nederland is erg wisselvallig. En dat heeft u vast al meegekregen. Er verandert de komende dagen ook niet zo heel veel. Vannacht is het half bewolkt. In het zuiden vallen er dan nog enkele buien. In het noorden blijft het wel droog en het koelt af naar 10 tot 13 graden. En morgenochtend schijnt de zon regelmatig, vooral dan in de noordelijke provincies, bijvoorbeeld in Groningen en Friesland, maar ook in delen van Noord-Holland en Drenthe. Helemaal in het zuiden van Nederland is het dan half tot zwaar bewolkt en daar vallen er in de ochtend soms al wat buien. In de middag breiden deze zich uit over het land, waarbij ze vooral in het oosten gepaard kunnen gaan met onweer. Langs de westkust lijkt het meest droog te blijven en de temperatuur ligt overal rond de graad of 18. De wisselvalligheid blijft dus ook na zondag, maar midden in de week kent de temperatuur wel een opleving naar waarden die normaal zijn voor de tijd van het jaar, namelijk iets boven de 20 graden. Dit is de Radio1 Sportzomer. Denkt u dan gaan we wat naar de kust? U kunt ook naar Schiermonnikoog gaan. Daar zoeken ze overigens ook vuurtorenwachters. Nu ja, hebt toch toch goed al uw klachten van vandaag in het gesprek met Van het Hek. Maar eerst gaan wij nu kijken naar uh, SP-leider Emiel Roemer. Want uh, die wil dat SP-ministers, als de partij in de regering komt... tenminste een deel van hun salaris aan de partij afdragen. Net zoals Kamerleden dat nu doen, van de SP dan. Dat zei hij vanochtend op Radio 1. Er, er komt zeker weer een afdrachtregeling. De Partijraad moet daar de afspraak nu over maken. Hoeveel dat is gaat daar nog worden... geen afspraak over? Nee, want we hebben nooit in de regering gezeten. Dus, we hebben alleen met, uh, dus ook dat is, de, is weer de vernieuwing. Uh, maar ook daar komt uiteraard een afdrachtregeling. Of de afdracht de helft moet zijn, zoals nu ook bij SP-bestuurders in gemeente, dat weet Roemer nog niet. Nou, omdat we hem nog niet besloten hebben. En ik wil de, de rest van mijn collega's in het partijbestuur niet voor de voeten lopen. Die moeten erover gaan, die moeten erover beslissen. En als ik in het publiek, eh, laat ik dat duidelijk over zijn. Ik ben er eh, groot voor en het gaat ook gebeuren. Ook daar komt een afdracht tegen. Vrolijke sfeer daar, dat er dan binnen een kabinet eh, ministers van andere partijen zitten... die wel het volle salaris krijgen. Dat vindt de SP-lijsttrekker geen punt. Nou ja, die mensen die wij vragen, die mogen ook gewoon nee zeggen. Zo simpel is dat. geldt ook voor onze huidige vertegenwoordigers ja, de hele, in de kamer. Gaat de hele ploeg dan gewoon met de helft van het salaris naar huis? Als de afspraak de helft wordt of een kwart wordt... dan geldt het geldt voor iedereen? geldt uiteraard voor iedereen. Ook voor de ministers van andere partijen? Nee, daar gaan wij niet over. Nee, oké. Okay. Nee, daar gaan wij niet oh. over. En ik wil het best voorstellen, maar of zij dat bij andere <laughs> partijen ook gaan doen... We hebben het ook wel eens voorgesteld om de salaris van Kamerleden te verminderen... En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 Het mag dan wat wisselvallig weer zijn. Hier krijgt de zomer toch wel een klein beetje van in je hoofd. WTF met Dabop. Schiermodderoog moet opzoeken naar een nieuwe vaste vuurtorenwachter. Er waren plannen om de vuurtoren op het eiland te sluiten... en het toezicht op de Waddenzee door camera's te laten uitvoeren. Maar dat gaat niet door, dat plan. Burgemeester Stellingen is blij dat de vuurtoren... weer door een vaste wachter bemond gaat worden. En daar is een telefoon. Meneer de burgemeester, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is dat goed nieuws? Uh, ja, er is toen besloten vanwege de veiligheid. Uh, het gaat over zo'n zeven hoor, want het vuurport is uh, fulltime bemand. Uh, het gaat om zeven mensen. En de bijvangst uh, voor ons eiland is het natuurlijk wel. We zijn een kleinste gemeente van Nederland. Zeven nieuwe inwoners, dan niet met gezin. Ze zijn meer dan welkom. Oh, het moeten in ieder geval mensen zijn die niet van het eiland zelf komen. We verwachten dat het uh, mensen van buiten zullen worden en verwachten dat het binnen nood en eilanden zullen worden. De reisafstand naar de vaste is zo groot dat het logisch is dat ze zich bij ons vestigen. En uh, ze zijn meer dan welkom, zoals ik net zei. En zijn die wachters nog makkelijk te vinden? Is dat nog een, of is dat een soort uitstervend beroep vuurtorenwachter? Waar haal je die vandaan? <grijg> Nee, ze zijn niet uitgestorven. Uh, Rijkswaterstaat is uh, nu aan het werven. En ik uh, zal uh, komende week, begin komende week, met ze overleggen hoe het met de procedure gaat. Maar uh, nee, ze zijn bepaald niet uitgestorven. En uh, ja, het beroep heeft natuurlijk wat romant romantiek, maar ik kan u verzekeren ja. dat er allemaal. Uh, ik word nog van links naar rechts gestuurd door een boot, Dat er allemaal monitoren om hen heen staan naast de verkijkers. Wat moet je vooral kunnen voor u toren wachten op Schiermiddag? Nou, het, uh, het, het moeilijkste wat ik zelf vind uh, is, uh, ze moeten voortdurend alert zijn. Dat is natuurlijk ook een meerwaarde ten opzichte, en ook een bewezen meerwaarde ten opzichte van, uh, van, de, van de automatische systemen. Is er dat zijn zo? Bij lange shifts van 6, 7, soms 8 uur. En dan is het niet de bedoeling dat je tussen de kruid tot u gaan maken, maar je gaat de hele tijd van verkijker naar verkijker om je heen, op zee, op land, duinbranden. Uh, je houdt toeristen in de gaten en je vooral natuurlijk op de zeevaart. Ah, want het gaat natuurlijk niet alleen om het in de gaten houden van wat er op de zee gebeurt, maar ook vooral op het eiland zelf. En dat kunnen camera's dan niet? Uh, nou, het is andersom. Het gaat om op zee, hè, dat is vooral. En dan uh, het eiland zelf, en met name het duingebied, wordt zeker meegenomen, ja. En uh, die mensen gaan komen, die gaan op het eiland wonen, en worden die makkelijk opgenomen in, uh, in, de, in de groep op schier? Of, of is het zo, als je van buiten komt, is het toch lastig? Nee hoor, ik ga met de hand op mijn hart en ik ben op dat gebied een autoriteit, want ik ben net sinds een half jaar eilander. Uh, ik ga met de hand op mijn hart en twee vingers in de lucht uh, bewegen dat, uh, dat het eiland buiten gewoon gastvrij is. Dat is absoluut geen kat uit de boomkijkerij of uh, jij bent maar inpot of een dergelijke houding bij. Nee, die zijn, uh, die zijn heel erg welkom. Hoe hebt u die, uh, die hindernis genomen, burgemeester? Een drankje in, een drankje in het hotel en daarmee... Uh, ik, ik versta u ondertussen slecht, want ik moet weer van de ene boot op de andere. maar u, u vroeg mij van hoe ik zelf ingebuggen ben. Hoe ja, hoe hebt u die hindernis genomen als uh, eilander? Nou, uh, niet met een drankje in het hotel, maar het is wel zo dat uh, drie kwart van, uh, van onze volk een werkzaam is in toerisme en recreatie, ja en dat uitzicht natuurlijk in een hele gastvrije houding. Nou was ik afgelopen Pinksteren even één dag bij u op het eiland en toen zag ik de vuurtoren daar gewoon gesloten zijn en denkend ja, dan zou die technologie dat er gewoon moeten kunnen overnemen in 2012. Het is niets met afgelopen pingsten gebeurd. Ik denk dat iets eerder was, een katamaran, een paar honderd meter boven onze kust aan de Noordzee, dankzij de vuurtoren is ontdekt dat een van de bemanningsleden heel stil bleef liggen en dat er razendsnel een reddingboot en een arts opgetrommeld moest worden. En dat was iets waarvan mij verzekerd is. Dat zouden de systemen niet gesignaleerd hebben. Wanneer wilt u de vacatures ingevuld hebben? Nou... Af van ons ligt, zo snel mogelijk. Maar als gezegd, uh, het is personeel van Rijkswaterstaat. En uh, hoe ver zij in hun procedure zijn, is mij niet bekend. Daar hebben we op de komende week overleg over. Meneer ga burgemeester van Schiermannenkoog. Veel plezier daar met de zarels en dank voor dit gesprek. Ik spring over op de volgende boot. Dank u wel. Dank u wel, de burgemeester van Schiermonnikoog. Op naar de volgende boot. Uh, u ging vanmiddag weer bellen, vragen en klagen. En dat verzamelen we dan weer allemaal. En uh, dit is de oogst van vandaag. In gesprek met Van het Hek. Tom van het Hek, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag, Tom van het Hek. Goedemiddag. Ik had even wat te klaren. En ja, dat is... Nou, ja, dat is nou een nieuw tourliedje van naar boven. En dan worden allemaal bekende namen genoemd uit de wielenwereld. Maar dan komen daar ook twee Belgische namen in voor. Maar die wou ook eigenlijk vervangen door twee Nederlandse namen die een beetje vergeten zijn, geloof ik. N heb je, de, je hebt twee Nederlanders die we vergeten zijn in dat plaatje, vertel eens even. Ja, dat is Henny stamsnijder. Ja, en had van de Pool. Oh, zit hij er ook niet in? Ja. Belgen eruit, veldrijders erin. Kijk, daar bedoel ik maar. Oké, okay. gewoon boven, hè. Jo. valt ik, goedemiddag. Ja, hallo, je spreekt Maria Zwang. Waar ik nou mijn eigen helemaal groen en geel aan ergere Tom. Ja. Dat is gezeur van de mensen op die weermannen. Ja. Ja, nou, ze kunnen toch niet verwachten nee. dat die mensen het weer voorspellen over twee weken? Dat nee. staat toch gewoon niet? Ik word er een beetje ziek van. Nou, ze, ze lijden er zelf niet onder. Wees gerust. Ze komen altijd weer vrolijk vertellen hoe slecht het weer wordt. Tom wat hek, goedemiddag. Hij hey, Tom, en her, uit Amsterdam. Hé, hey, daar ben hey, je, je weer jongen. jongen. Alles... Heb je je groene sjaal al terug nu? Nee, godverdomme. Oh, sorry. Nee, mag je wel Ik denk dat ja, komt uit Turkije in februari, in mijn zondag geweest, geweest, maar even in nagedachten. zijn om mijn lieve Gerrit, lieve Gerrit Ik heb een kort stukje, ik heb ook een stukje over Amsterdam, over de Tour de France in Amsterdam elke dag. Heel kort stukje. Ja. Mag ik het even voortdragen? Kort stukje, ja. Fietsende straaljagers. Al die zombies op de fiets, met stalen blikken op oneindig. Chazen door, de, door blind te rezen, achter elkaar en letten op niets. Zoveel rijdend verstand op nul, van bevrijdend scheuren zonder gelul. zoefend vliegen ze door de stad, met 130 pedaals lagen per minuut. Maken zich snel weg van het fietspad. Hij lijkt mij helemaal mooi. <lacht> ik, ik ga je weer danken en we blijven hopen op je sjalen. Hallo Tom. Hallo. Er komt wel eens een meneer in jouw klaaglijn. Ja. En die stem lijkt precies op die meneer van Boudewijn van der Zand... van Cappuccino bij Jurgen. Zo is de klaaglijn ook een vraaglijn en een mopjeslijn. Ja. En aan het einde van de sportzomer komt dan nog de danklijn. De danklijn. En dan horen jullie nog weer van mij, want ik blijf nog steeds... met volle teugen genieten van alles. En dat uh, gaat dus op. Wij, wij stevenen nu af op de danklijn. Ja, zeker weten. Nou, dan gaan, okay. dan gaan we lekker door, hè. En nou wel, paas. Mm. Oh. Doeg. Doeg. Tom van Zek, goedemiddag. Hallo, Tom met Frank. Hey, Frank, goedemiddag. Hallo, Tom, ik wil even klagen over Jeroen Krabé. Over Jeroen Krabé? Ja, die heeft op internet schijnt Krabé geld te hebben geboden... op een entreebewijs van het afscheid van Gerrit Komrij. Is dat zo? Volgens eigen zeggen, hij was wel goed bevriend... maar hij had geen kaartje. Oh. Ik wil bij deze Jeroen Crabé eren met een mooie uitspraak van Gerrit Komrij. En die luidt als volgt. Uit een treurige reet klinkt zelden een vrolijke scheet. Dankjewel Frank. Dankjewel Tom. 12 de la La Habana noche en San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me Me una de la mañana me gusta Reloj. Cinco de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Ja, nou, dat goed, was het zal op de topman van de ABN AMRO. Wil dat alle Nederlandse huizenbezitters hun hypotheek gaan aflossen... het liefst per 1 januari al? Is dit een goed idee, omdat we zo snel mogelijk af moeten... van die aflossingsvrije hypotheken? Of is het oneerlijk om de huizenbezitters... met een bestaande hypotheek aan te pakken? De stelling waar u vandaag thuis op kunt reageren. Iedereen moet per direct gaan beginnen om zijn hypotheek af te lossen.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 We keren weer terug naar de Tour-etappe van vandaag op de Nationale Feestdag van Frankrijk. Maar werd dus gewonnen door de Duitser, een Duitser, maar de Duitser vandaag, André Greipel. Na de beklimming van de Mont Saint-Clair probeerden Winokorov en Albassini nog weg te springen. Maar het peloton onder leiding van de lotto belisol ploeg van Greipel liet ze niet ontsnappen. Over dat succes praat Joris van der Berg na met Mark Wouters, de ongetwijfeld blije ploegleider van lotto belisol je kon dus het gisteren al een beetje aan en meteen doet grijpen het weer, Mark. Maar wat een ploegenspel van jullie. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, als je een hele sterke leider hebt en die heeft al twee keer gewonnen. En, uh, ja, hij overleeft dan uh, net niet de klim, maar je kan hem dan terugbrengen. Ja, dan weet iedereen van, ja, we moeten er alles aan doen. En, uh, ja, je zit in een flow en, en, en dan lukt alles natuurlijk. En dan laat je zelfs, of dan gebeurt het zelfs dat Jurgen van den Broek... jullie peperdure klasse mensenrenner zich vol op kop zet voor die sprinter. Is dat niet een heel groot risico nemen? Ja, maar Wiggins heeft ook op kop gereden, nog de laatste kilometer. Dus uh, je weet dan op die moment dat je in de laatste drie kilometer komt... dat je eigenlijk niks meer uh, kan gebeuren. En, en je zit automatisch vooraan. Dus uh, de schrikvervalpartijen is ook weg. Dus dat is, uh, ja, dat is gewoon teamwork. Geweldige boost voor de ploeg, denk ik, en voor Jurgen van den Broek. Het podium longt nog steeds voor hem. Ja, we wij, wij zijn al heel blij als we top 5 kunnen rijden. Dus, uh, heeft al, hij heeft twee minuten verloren, dus hij uh, heeft al heel veel aangevallen voor terug in de top 5 te komen. Uh, als hij top 5 kan bevestigen, zoals ze zo over twee jaar terug, dan zijn we al heel blij. En dan misschien ook nog 4 en 5 voor Greipel. Ja, we zijn al heel blij met 3. Dus uh, ja, we moeten niks meer, dus... Uh, we kunnen afwachten en zien uh, ja, de laatste kilometers waar we kunnen doen. Ploegleider Wouters van Lotto Belisol. Krijpel die dus de dertiende etappe won. En nog even kon de Nederlandse ploeg hopen op een... Nou ja, Nederlandse tussen overwinning. Luis Leon Sanchez sprong in de laatste drie kilometer weg... en sprik van de Argos Shimano ploeg haalde hem bij. Hoe hoort Argos ploegleider Rudy Kemna... over de actie van de Fransman in Nederlandse dienst? Nee, het, is een, uh, het is natuurlijk een goede actie wat we al voor de tijd wilden maken. Ik heb, uh, ik heb Mathieu gezegd van ga vooral kijken naar uh, waar nog een actie kan. Dat, dat is de Fransman Mathieu Spreek van uh, jullie ploeg. Ja inderdaad, ik moet even... Mathieu Spreek is, is inderdaad... Uh, hij zat van voren mee. Uh, het ging uh, drie, vier keer op de kant en uh, hij bleef rustig. En, uh, hij is geen sprinter en uh, wist er natuurlijk een paar sprinters mee waren. Hij maakte een hele goede actie net voor de klim. En... Uh, hij, hij pakt een gaatje. en Volgens mij was het Sanchez die, die net daarvoor gesprongen was. Ja, goed, dat was een moment om de, om de sprinters nog te verrassen. En, uh, ja, jammer dat, dan, uh, dat dan Wiggins nog, uh, nog vol patat heeft om, uh, om ze terug te halen. Maar ja, dat was echt een goede actie. Daar was ik uh, heel blij mee. Ik moet zeggen dat we de dag ook in zijn gegaan uh, om aanvallend te gaan koersen. Nou, Roy uh, Curves uh, die geeft het goede voorbeeld en, uh, en, uh, en we zijn de hele dag uh, in controle mee. Ja, je ziet dat het peloton dat niet laat gaan. En uh, nou, met zo'n finale, zo'n lastige klim, uh, is het knap wat, uh, wat Mathieu doet. Ondanks het vroege uitvallen van Marcel Kittel en het uh, afstappen van Tom Velers gisteren... gaat het nog niet zo heel beroerd met jullie, hè? Ja, weet je, we zijn niet gekomen om, om een etappe te winnen. En uh, dat wordt alleen maar moeilijker uh, nu Marcel eruit is en ook Tom eruit is. Uh, alleen, wij zijn Argo Shimano en we gaan het ons niet zomaar kisten. En uh, we, we blijven doorvechten. Ook al moeten we het twee, drie man doen. Um, ja, dit zijn acties die we moeten maken en kunnen maken. En uh, ja, goed, hier, uh, hier zaten we niet ver van overwinning af, denk ik. Dus de volgende keer dat er een Rabo-renner op kop ligt, wat doen jullie dan? Het maakt niet uit waarvoor voor renner er op kop ligt. Uh, als wij onze kansen zien, dan, uh, dan zullen wij gaan. En volgens mij uh, sprong die zelfs nog op een goede manier, zodat uh, Sanchez er beter van werd. Dus dat is meer een samenwerking dan een, uh, dan een, een concurrentie. Maar uh, ja, goed, dat is nou hoe de wedstrijd is... Uh, ik vond het een hele mooie actie. Het was ook heel spannend nog. En uh, ja, een mooie dag geweest. Na nou, gisteren toch een verlies van, van Tom Velis. Uh, ja, echt een baaldag. Ik heb uh, van alle kanten zat het tegen. En uh, vandaag hebben we ons goed herpak, denk ik. Rudy Kemda in gesprek met Joris van den Berg. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportszone. It's been a long time Ja, dat was een hey. mest. Stick to the recipe was dat van uh, Chris Berry. Gerrit Salom had vandaag een interview in het Algemeen Dagblad. En daarin zegt hij... alle Nederlandse huizenbezitters moeten hun hypotheek gaan aflossen. Opmerkelijke uitspraak van de huidige topman van de ABN AMRO... voormalig VVD-politicus. We hebben gebombardeerd tot onze stelling waarop u kunt reageren. Iedereen moet per direct zijn hypotheek beginnen met aflossen. Na half zet op zeven praat u met ons mee.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 Dit is Radio 1.